Goedemiddag. ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Tom Dumoulin stopt voorlopig met wielrennen. Hij zegt dat hij te veel druk voelt. Ja, ik voel al, uh, al een behoorlijke tijd, een maanden, misschien al een jaar eigenlijk, dat ik gewoon heel uh, moeilijk uh, weet uh, hoe ik me weg moet vinden in, als, als, als Tom Dumoulin de wielrenner, zeg maar. Hoe, uh, met de, met de druk die erbij komt kijken. Ook vraagt hij zich af wat hij met zijn leven wil doen. En hij zegt dat hij door wielrennen te weinig tijd heeft om daarover na te denken. Een aantal passagiers van een KLM-vlucht is vannacht achtergebleven in New York. Ze hadden geen negatieve sneltestuitslag... die sinds kort wel verplicht is voor vluchten vanuit Amerika. Volgens een cameraman van RTL, die ook op de vlucht zat... hadden de achterblijvers het niet gered om nog op tijd een sneltest te doen. Volgens KLM gaat het om een incident en kan het zijn... dat de ...te laat informatie hebben gekregen. TikTok is het afgelopen jaar veel populairder geworden. Het aantal gebruikers in Nederland verdubbelde... ...en is natuurlijk het populairst onder jongeren. Verder blijft WhatsApp met bijna 13 miljoen gebruikers... ...de populairste social app. Andere stijgers waren Tumblr, Pinterest en LinkedIn. En een gezin in Friesland heeft al zo'n 30 jaar... ...een bizar hoge energierekening. Waarom? Waarom? Nou, dat wisten ze jarenlang niet, totdat ze erachter kwamen dat zij al die tijd betaalden voor de stroom van de lantaarnpalen bij hun in de straat. Kom door het transformatorhuis dat op hun grond staat, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Zeven jaar terug dat we erachter komen zijn dat ook de straatverlichting en de badwegen en de rioolpompen op onze meter liepen via dit station. 360.000 euro, dat hebben ze al die tijd te veel betaald. Maar dat geld krijgen ze nog niet terug. Want de gemeente zegt dat zij de energierekening al die tijd ook heeft betaald. Het weer nog op veel plekken is het bewolkt en kan er een buitje vallen. Soms met natte sneeuw. Het wordt vanmiddag maximaal 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Dat doen we speciaal wel even voor uh, al die jonge ouders die nou thuis aan het werk zijn. En dan, daar uh, ja, ze een beetje pech hebben nog, uh, jonge kinderen hebben ook, die nou ook thuis zijn. Ja. En die lopen de hele dag door het huis heen te rennen en willen spelen. En tegelijkertijd moet je ook inderdaad, uh, zoals Mick Jagger zegt, uh, werken. Let's work. Ja, dat gaat dan niet lukken volgens mij uh, met uh, al die krijzende kids uh, over de vloer. Albert uh, Jan, je zou er maar uh, aan staan, hè? Nee, ik geef, het, ik geef het je te doen. Zeker. Poeh. Kinderen thuis, uh, jij werken, zij werken. Nee, uh, respect. Zeker, nou vandaar uh, de plaats van uh, Mick Jagger voor uh, iedereen uh, die daarmee te maken heeft in deze coronacrisis. Het tweede uur, Zandvoort op zaterdag. We hebben er zin in, want we gaan nog heel veel leuke dingen doen. Nou ja, we hebben van allerlei, uh, van allerlei uh, uh, uh, ja, Zandvoorts nieuws en nieuwtjes en nieuwe wetenswaardigheden. En uh, ja, de evenementenagenda, ja de een artikel over Le Champion, want die schrapt namelijk ook alle sportevenementen tot en met de zomer. Oh nee, tot. Ho, tot de zomer moet ik zeggen. Nee, heel, heel, dat is een essentieel onderscheid. Dus uh, ja, die, we hadden ook veel van die evenementen van, een, van de Le Champion hier in, in Zandvoort. Hè. Weet je, ik heb af en toe het idee hè, dat uh, sommige mensen en sommige bedrijven... meer weten dan wat wij weten over bepaalde maatregelen loslaten en dergelijke... Ja. Want die datum van 1 juni, die, uh, die zij noemen... Ja. die datum die komt al bij meerdere partijen namelijk uh, voor. Ook uh, bijvoorbeeld aan het uh, steunpakket hè, van de overheid voor uh, evenementen. Ja. Dat is in één keer ook uh, vanaf uh, 1 juni geworden. Mocht het dan onverhoopt toch niet doorgaan, dan is daar een uh, noodfonds voor. Maar dat is ook per 1 juni. Steeds komt die datum 1 juni naar voren. Dus volgens mij is er al besloten dat we per 1 juni... Uh, inderdaad uh, minder maatregelen gaan krijgen. Dus tot die tijd uh, zullen, we, zullen we het er nog mee moeten doen, ja, uh, albert uh, voor, voor, Dan krijg je dezelfde situatie als vorig jaar. Dan mag alles weer even open, omdat het dus economisch hè, onverantwoord is om langer dicht te blijven. Dat, daar heeft het ook mee te daar maken. Daar heeft het natuurlijk ook iets mee te maken. Want dat heeft het dus niks met die cijfers te maken van het virus. Maar het is gewoon economische redenen opengooien. Want hoe lang denk jij nog uh, zonder kapper te kunnen... Ja. Nou ja, die kappen daar... Uh, ja, ik wou bijna zeggen kappen ermee, maar... Uh, nee, morgenmiddag uh, tussen, tussen drie en vier hebben we daar een bijdrage over... over de, van onze collega's van NH, NH Nieuws. Over de kappers en over de schoonheidssalons... die, die uh, op een gegeven moment geen, geen bijdrage meer krijgen uit dat fonds. Maar daarover morgen meer. Maar goed. Oké. Okay. 1 juni uh, ze het op 1 juni houden voorlopig. 1 juni uh, komt uh, vaker voor. Gaan dan, uh, die gaan datum. dan gaan we dan zien. Dus, uh, uh, ik zou zeggen tegen Rob en uh, Martin uh, 1 juni alvast in de agenda. Dus uh, bij deze. Oké, okay. goed. Uh, dus veel zand nieuws en uh, berichtjes uh, vanuit de gemeente. Uh, college verleden weer subsidie aan City's Marketing. En uh, nou ja, uh, we gaan het over de champignon hebben. Uh, dat, dat schoonwandelen, dat is één groot succes, die actie van Patrick Berg. Ja, gigantisch. Daar gaan we ook even uh, aandacht aan uh, besteden. Geweldige combinatie van wandelen en uh, de, je omgeving schoonhouden. Prachtig uh, groot succes. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Maar het ziet eruit, uh, Albert Jan, alsof jij wel wat een en ander mee hebt gemaakt... Uh, de afgelopen week. Ongelooflijk. Wat is er allemaal gebeurd? Nou ja, ik, ik, ik, ik had... Twee dagen lang Ed en Willem Bever op bezoek. En uh, als je ziet wat. Uh, ja, dat is een loodgieter en, uh, en uh, ja. Ja, een schilder. En die waren zo druk. Ik heb hem maar op de catering gestort. Want uh, dat werktempo, die werkethiek, die kan ik niet volgen. En een bakje koffie erbij, helemaal goed. Nou, we gaan een plaat draaien voor ze. Oh, we, zijn we zijn druk bezig geweest. Jou, deze. Voor mijn Ed en Willem. Ja, deze is zo leuk. We draaiden hem ook uh, tijdens de verbouwing uh, van de studio trouwens. Nee, of de combinatie daar is Willem met de waterpomp Want Willem is niet bang Je hoeft het maar te vragen ja, Dan staat hij al te zagen van op te kotteren en te boeren De gaatjes in je oren ja, Als je maar kikt, als je maar kikt Dit is Willem willen je flikt. Hoi. Daar is Willem met de waterpomp dan De neemt dan, of de combinatie dan Hup. Daar is Willem met de waterkom dan. Willem is niet bang. Zit er iemand in dit dolle Roep Willem, hij kent alles. Zo alles want Willem weet van wanden. Jij ja, vraagt dan me klanten Als je maar kikt, als je maar kijkt, is je Willem hier flik. Hoi! Hup. Daar is Willem met de waterkom dan. De nekbang op de combinatie. Hup. Geweldig, ik denk dat ze er wel blij mee zijn. De fabeltjes kraalt en hup, daar is Willem met de waterpomp. Zo dadelijk weer meer info op de zaterdagmiddag bij CFM. Een hele goeiemiddag, leuk dat je luistert. Maar eerst gaan we luisteren naar een van de grote hits van Stevie Wonder. Boy, shame on you. Fooled me twice, get the hell out of through. No compromise, no pity for you. Oh, oh, oh, I don't need no sympathy. I don't need no. So strong, that's Up, never giving up, I like doing it my way up hey. We'll <laughs> Dus zaterdagmiddag van 4 pm Zandvoort met uh, weer twee lekkere hits, uh, non-stop. Je ja, als eerste Steve Wander en uh, een van zijn grotere hits, I Wish. Gevolgd door de nieuwe single van uh, Davina Michel en Woody Smalls. Uitgebracht uiteraard vanwege de tv-serie Big Brother. En het is weer begonnen, hè, na 21 jaar. We hebben weer een uh, Big Brother. En uh, ja, daar is dit uh, de themamuziek van uh, inderdaad. De nieuwe single van uh, Davina Michel. Wat zou nou zo'n optredentje van Davine en Michel kosten? Kunnen we haar naar Zandvoort halen, Obertjan? Oh Ja, makkelijk. Zeker naar ja? na, na dit artikel. Oké, okay. Want het college verleent namelijk subsidie aan City Marketing. Stichting Marketing Zandvoort zet Zandvoort door middel van strategische promotie als toeristische badplaats op de kaart. Om de activiteiten uit te kunnen voeren ontvangt de stichting Jaarlijkse subsidie van de gemeente. Het college heeft besloten aan Zandvoort Marketing voor 2021 een subsidie toe te kennen ten bedrage van ruim 4,5 ton. Het toerisme is de levensader van Zandvoort en er bestaat dan ook urgentie om het toerisme van impulsen te voorzien. Deze impulsen kunnen worden gegenereerd door City Marketing. Sinds 2017 is Zandvoort Marketing de aangewezen organisatie die dit verzorgt. In haar uitvoeringsplan voor 2021 maakt Zandvoort Marketing het voorbehoud... dat zolang coronamaatregelen nodig zijn... de marketingorganisatie flexibel inspeelt op de mogelijkheden. De activiteitenkalender van 2021 wordt dan ook zo nodig op de ontwikkelingen aangepast. Volgens het college zijn de financiën van Zandvoort Marketing op orde. Gelet op alle ontwikkelingen rondom de marketingorganisatie... en het feit dat het college en de gemeenteraad de ontwikkelingen willen volgen... wordt de subsidieverlening uh, niet in mandaat, maar door het college vastgesteld. Dat al dus het collegebesluit... Dus het dus wordt besloten, het hoeft, hoeft niet door de gemeentegraad goed of afgekeurd te worden. Het college, dus de wethouder, ja. en de, de burgemeester en de wethouders... kunnen dat zelfstandig bepalen. Oké, okay, nou, het is geleken. in ieder geval een behoorlijk bedrag. Nou, dan kan Michel wel komen, hoor. Ja, daar is Michel. Vina Michel. Ja, ze moet sowieso komen natuurlijk voor de Grand Prix. Als die doorgaat. Ja, want daar gaat ze natuurlijk weer de titelsong ook dit jaar voor brengen. Waarschijnlijk een remix van Beat Me... Maar ja. het kan ook een hele andere plaat worden. Is er nog niet helemaal uit. Maar, maar ja, ik we vind... houden we het even op de remix. Het is, het is veel geld. Dus zodra die regels versoepeld worden... hebben we genoeg geld om evenementen te organiseren. Zo, ja, zo is, dat. zo is dat. Nou, dan uh, gaat, gaat het, gaan het mooie dagen worden. Hè? Ja. Om maar even een bruggetje te brengen... naar uh, die reclame die ook gebruikt wordt. Of die uh, muziek die ook gebruikt wordt... in de reclame van Plus. Dat is namelijk uh, deze single. We gaan het origineel draaien. De single uit de jaren 80 van Bill Withers. En A Lovely Day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 One look at you And I know it's gonna be A lovely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 impossible of me and when someone else instead of me always seems to know the way and then I look at you and the world's alright with me I just want look at you and I know it's gonna be Hij komt weer dagelijks los he, op tv. De zingen van Bill Widders en A Lovely Day in die uh, geweldige plus reclame, Albert Jan. Ja, ja nou, <laughs> ik wou zeggen, <laughs> wanneer nee. heb jij weer een feestje? Ik krijg het allemaal weer appjes binnen dat je zo ook een mooie muziek draait. Ja, nee, lekker, uh, lekker bezig toch? Ja, lekker bezig. Ja. Nou, zo dadelijk gaan we het hebben over de evenementen die tot 1 juni niet doorgaan. Meneer Sandra en Maria Magdalena. Dat was Sandra en Maria Magdalena. Ja, ik zat van de week een beetje te neus op internet. Toen kwam ik ineens een, een, een, een filmpje van vier jaar geleden van CFM tegen. Ja. Van uh, Jannes Parson en Maurice Mulder. En die waren allebei op het circuit. Bij een storm, stormloop op het circuit. Oké. Okay. Een evenement. Oh Ja. Kun je dat nog herinneren? Ja, met, met blubberbaden en al die ja, dingen. Precies, juist, ja, precies. Ja, ja, dat, ja. Even, dat evenement. Nou ja, het circuit zou natuurlijk ook weer de circuit rund gaan krijgen. En daarom kwam ik er eigenlijk op. Daar was ik mee bezig. Maar de champion laat ons weten dat dat niet door kan gaan helaas. sportorganisatie Le champion in Alkmaar heeft besloten alle sportevenementen tot 1 juni 2021 te annuleren.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 Nu dient de onwerkelijke situatie zich aan dat deze evenementen opnieuw niet georganiseerd kunnen worden... ...constateert Rond van de Jacht algemeen directeur van de Champion. Van de Jacht vindt het bijzonder spijtig dat deze evenementen opnieuw geen doorgang kunnen vinden. Wij willen niets liever dan mooie evenementen organiseren voor fietsers, hardlopers en wandelaars. Maar wij hebben als grote speler in onze sector ook een voorbeeldrol... We voelen een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers. Bovendien brengt de beslissing, uh, de beslissing rust en duidelijkheid, zowel extern als intern. Dit betekent dat het eerstvolgende fysieke evenement op de agenda Le Champion De Plus Wandel Vierdaags in Alkmaar uh, is van 16 tot en met 19 juni. Nu de fysieke evenementen tot 1 juni geen doorgang zullen vinden... blijft de sportorganisatie binnen de regels... die mogen doorgaan met het aanbieden van creatieve, virtuele... en vooral verantwoordelijke alternatieven... voor zowel fietsers, hardlopers en wandelaars. Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. Dus inderdaad, dit jaar weer geen circuitrun. En de 30 van Zandvoort en de omloop... die zullen we ook weer moeten missen. Maar ja, volgend jaar dan hopen we gewoon op betere tijd. Het zal toch wel, Albert-Jan? Ja, nou, uh, ik, uh, ik, ik durf er geen wetenschap op af te sluiten. Nou ja, laten we het hopen. In ieder geval uh, tot 1 juni geen activiteiten meer... van uh, Le Champion, Dat is juist het uh, bericht ook naar te lezen op de CFM-app. En mocht je live willen kijken in de studio... ja, ik had het uh, zo, nog niet zoveel gezegd, hè, geloof ik, vandaag. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg Tina, Hier zijn Charles en Eddie. Please 90 kwam best wel goede plaat uit hoor. Deze oriënt is juist hè? een goede plaat uit de jaren 90. Charles en Eddie, and en Would I Lie to You. De zaterdagmiddag van CFM. We zijn er dit hele weekend op, eh, Jan. Ja, morgen zijn we er ook. Ja, weer... morgen zijn we er ook weer tussen twee, twee en vijf, vijf uur. Met, met een... Zandvoort op zondag hebben we dan. Ja, met een tweede uur nieuws uit de regio. Oké, okay, ja, we hebben goed nieuws over het uh, schoonwandelen. Op een gegeven moment kwam die term uh, ergens uh, naar voren. En toen ja, dachten ja. we, ja, wat is nou schoon, schoon zwemmen? Kennen we. Nou, ergens in Noord-Holland wordt dat ook wel ook toegepast. Maar onze dorpsgenoot Patrick Berg heeft dat ook opgepakt. En dan hadden we op het strand drie letters uh, wandelen, zeg maar, of zo. Ja, zoiets. Klopt. Ja, ja nee, let ervan. Je, als je gaat trimmen, ja? dan kan je, je, kan, je kan dan zinnen trimmen. Zo van: uh, uh, Ik ben onderweg. Ja, de i is wat lastig dan. Maar je kan dus een heel parcours afleggen en een tekst schrijven. En dan kan je dan weer op je mobieltje aflezen hoe het, hoe het geworden is. Oké, okay, en als je dan zo'n uh, papierprikker meeneemt, dan ben je ook aan het schoonwandelen op, op dat moment. Want, want uh, daar gaat het over? Ja, die oproep in Zandvoort tot schoonwandelen is een direct een groot succes gebleken. Patrick Berg, bij ieder wel bekend, riep zijn dorpsgenoten op om gratis een opruimsetje bestaande uit een grijper, een rol stevig afvalzakken en een stevige uh, speciale klemring bij hem af te halen aan de kraam. Bij de Zeemeermin. Uh, zelf ruim ik dagelijks het zwerfafval rond mijn viskraam op met zo'n grijper en ring. Een tijdje terug las ik in het Haarnems dagblad een stukje over schoonwandelen en niet lang. Daarna werd ik op de boulevard aangesproken door mevrouw met de vraag waar je die ringen kan kopen. Die zijn alleen verkrijgbaar bij gespecialiseerde groothandels in schoonmaakartikelen. Dat zette me op aan het denken en toen heb ik met, met, met, met mijn politieke fractiegenoten van de oudere partij Zandvoort dat ook besproken. En dat het misschien een idee zou zijn om, dit setje, om setjes te beschikbaar te stellen. Iedereen vond dat een goed idee en zo zijn we begonnen. In eerste instantie bestelde Berg 15 setjes... ...à 14,50 euro per stuk... ...maar die waren direct op euh, na zijn oproep al weg. De tweede bestelling van 20 stuks vloog ook de deur uit... ...en hetzelfde geldt voor een derde partij. Inmiddels staat de teller op 46, al dus Patrick... ...die de setjes, met toestemming van zijn vrouw... ...uit eigen zak betaalt. Dat is een mooie bestemming voor de vergoeding... ...die ik als raadslid ontvang... ...maar het begint nu een beetje uit de hand te lopen... Gelukkig heeft de oudere partij uh, Zandvoort fractie aangeboden om wij te springen. En ik hoop uh, eigenlijk uh, dat ook de gemeente en de spaarnelanden een duit in het zakje zullen doen. Dus uh, groot succes, jong en oud, iedereen uh, loopt uh, te wandelen met zo'n grijper erbij en zo'n uh, afvalzak erbij. Ja, nou waren ook de eerste mensen die uh, zo'n setje bij hem hadden gehaald. Die hadden ook een foto uh, ingeleverd van uh, ja, dat ze inderdaad uh, volle vuilniszak hadden ze er een foto van gemaakt. Ja. En dat vond hij zo mooi, dat al die mensen die een foto hadden opgestuurd... Ja. van het goede werk wat ze gedaan hadden, hadden ook weer een cadeau gekregen. Jeetje, wat grandioos. Ja. Grandioos. Nou goed, in ieder geval hopen we dat het... Uh, ja, het is een groot succes en hopen we dat het nog... Uh, Kunnen we daar heeft. nog langs? Of uh, denkt hij van... Uh, en, daar en, heb je er weer een of en, niet? En, en hopelijk over een half jaar is het niet meer nodig... omdat het zandvoer dan zo schoon is... Nou, de hondenpoep nog. Ik moet zeggen, ik doe het zelf ook met zo'n knijper. Ja. En ja, daar heb je echt plezier van. Want dan ziet het er weer netjes uit in de buurt. Ja. Dus... En de uitstraling die aan, aan anderen duidelijk laat blijken... Van, nou, dat is hartstikke leuk, want die is ook weer goed bezig voor de buurt. Zo is het dus. Meld je aan bij Patrick Berg... en dan gaat hij zorgen dat je zo'n setje kan gaan krijgen... waardoor Zondvoort nog schoner gaat worden. Dankjewel voor dit positieve bericht. In deze wat minder positieve tijd natuurlijk. We zitten nog midden in de lockdown en vanaf vanavond 9 uur de avondklok. Zodra dadelijk uh, weer uh, meer nieuws, maar eerst gaan we even lekker de muziek draaien. Hè? Wat dacht je van deze? Die hebben we een tijd niet gedraaid, Bos. Nee, toch? Klok. Nee, hè? Nee, nee, nee. nee. Dus uh, we gaan uh, lekker uh, genieten van uh, de dames van uh, Sister Sledge. En uh, hier zijn ze met Lasty Music. Het geluid van de Now Rogers in de dames van Sister Sledge en We Lost in Music. Zo dadelijk gaan we het hebben over het watertorenplein in Zandvoort en inderdaad het archeologisch onderzoek daarbij. Maar eerst een nieuwe single van Harry Styles, Hier is Treat People with Kindness. Ook de nieuwe hits komen zeker langs bij uh, CFM Zoonvoorts. Dit is de nieuwe zinger van Harry Styles en Treat People With Kindness. Doet me denken inderdaad aan uh, de campagne van uh, Sira van Do Is Lief. Die was uh, verleden jaar uh, een uh, enorme campagne. Ook ondersteund uh, door uh, je eigen lokale radio. CFM inderdaad, Do Is Lief. Treat People With Kindness. We gaan over naar het Watertorenplein. Eerst graven, dan bouwen. Archeologie, archeologenbureau Argo uit Zaandam voerde ondanks een onderzoek uit op het Watertorenplein. Dit is de laatste stap voordat daar kan worden begonnen met aan de ontwikkeling van woningbouw. Maar wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken bij zo'n archeologisch onderzoek. Onze collega Jelmer Koper sprak met archeoloog Mark Baggerman over de verloop van de week tijdens de afrondende fase van het onderzoek. Afgelopen week vond er een archeologisch onderzoek plaats op het Watertorenplein in Zandvoort. Er wordt tijdens een onderzoek gezocht naar resten uit het verleden. Een archeologisch onderzoek bestaat niet alleen uit graven totdat je wat vindt. Nee, dat is slechts een onderdeel van een breder proces. Bij een archeologisch onderzoek heb je altijd eerst wat vooronderzoek voordat je echt daadwerkelijk gaat graven. Um, zo hebben we eerst hier een bureauonderzoek gedaan waarin we op kantoor oude kaarten instuderen en uh, op gelijkbaar opgraven hier in Zandvoort zelf. In het vergelijken met het terrein dat hier is. En daaruit bleek eigenlijk dat het grotendeel niet verstoord was, waardoor er werd gesloten om dit onderzoek te gaan doen. De zelf. En in deze proefleven zelf uh, zijn we eigenlijk erachter gekomen dat inderdaad, het inderdaad de schilding is groot deel niet verstoord, maar het is wel grotendeels uh, opgehoogd uh, in de afgelopen eeuw, een groot deel aan die kant. Uh, en ook in de 17e, 18e eeuw al een keer eerder. Nou, wat je hier ziet. Als je naar die, het profiel naar kijkt waar het tijd naar het teken is, is dat je, je ziet wat donkere banden daarin. Hè? Je ziet dat die langzaam naar beneden lopen naarmate die verder die kant op gaat. En dat zie je daar verderop ook. Degene die je hier ziet, dat is van de oorspronkelijke Duinlandschap zelf. En de top daarvan is in de afgelopen eeuw afgegraven om dit verkeerterrein te egaliseren. Vervolgens zie je daar verderop zie je nog meer banden hoger in het profiel. En het lijkt erop dat dat een oud loopniveau is. Dus uh, gewoon waar we nu ook op lopen, maar dan uit de 17e of de 18e eeuw. Het watertorenplein kent al een lange historie als onderdeel van Zandvoort. Het archeologisch onderzoek is de laatste stap voordat de verkoop aan de projectontwikkelaar voor woningbouw kan worden afgerond. Maar wat is er dan eigenlijk te vinden onder de grond van zo'n veelbesproken plein? Uh, wij verwachten eigenlijk om enige bewoning uit de middeleeuwen of de nieuwe tijd te vinden. Dus dat is van, uh, ja, zeg 1200 tot 1800, 1900 hadden we verwacht, omdat we in een in boring helemaal aan de andere kant van het trein hadden we uh, mortel en bakstenen uit die tijd, uh, tenminste bakstenen die uit die tijd leek te zijn gevonden. Um, maar dat bleek dus uiteindelijk een, uh, een ophogingslaag te zijn uit die tijd, waar die bakstenen gewoon in werden gegooid. Als je iets op gaat hogen, dan ga je niet per se het schone zand uitzoeken, maar dan pak je alles wat je kan vinden, ook waar gewoon met bakstenen en oude potten en dingen. Dat gooi je gewoon allemaal op een hoop en dan kan je een mooie grond mee Een van de fondsen is een oude drinkfles uit het jaar 1823 en ook een onderdeel van een schaal werd gevonden. Uiteindelijk verwachten Marco en zijn team wel wat meer te vinden dan dat. Wat we hopen te bereiken is uh, kennisuitbreiding over de architectuur en het verleden van Nederland. En in dit geval specifiek over Zandvoort zelf. We uh, hoopten dus de oude woning uit mogelijke middeleeuwen te vinden en te kijken wat er dan zich afspeelde op het erf daarvan. Dat hebben we helaas niet aangetrokken. We hebben wel een uh, oude greppelsloot aangetroffen die langs de oude weg ging. Dat is een weg die al eeuwen in gebruik is. heeft het onderzoek op zich ook een goed beeld over hoe het landschap hier heeft uitgezien voordat het werd geëgaliseerd tot een verkeerde daar is dus eigenlijk gebleken dat uh, de kant van vuur, de vuurtoren waar de watertoren staat is, uh, was vroeger een hoog gelegen duin. Want die langzaam afliep uh, en die strepen daar eigenlijk in het profiel naar een later gelegenheid bij de weg. Donderdagochtend werd het proces eerder dan gepland, dus alweer afgerond. Nu worden de resultaten uit Zandvoort meegenomen... om ook dit stukje Nederland archeologisch in kaart te brengen. Voordat op het Watertorenplein dan eindelijk kan worden begonnen... aan de realisatie van woningbouw. En met dank aan uh, onze collega Jelmer Koper. Hij sprak inderdaad, ja, dat is mooi... met een uh, archeoloog die uh, Mark Baggerman heet... en dan uh, met deze <lacht> werksmede bezig is uh, inderdaad uh, op het uh, Watertorenplein. Of ik moet eigenlijk beter zeggen, bezig was... Ja. En dan vinden ze ook nog iets uit het jaar Kruik. He? Ja, ja. Inderdaad, een oude drinkfles. Dus uh, dat is. Uh, maar ja. ze, ze hebben het toch minder ge gevonden dan het proef je er wel uit te worden. Dat ze hadden gehoopt. Ja, ze dat zijn dat... ook eerder gestopt. Ja. Dus, uh, mocht je het filmpje trouwens uh, terug willen zien, excuses voor uh, inderdaad het uh, geluidskwaliteit die ietsje minder was uh, bij deze film. Maar de film is uh, terug te zien op onze CFM-app. En uh, ja, daar uh, kan, je, kan je ook nog een keertje terugluisteren op je gemak. En dan uh, luisteren naar het interview van uh, Jelme Koper, wat hij 17 uh, januari in ieder geval uh, gehad heeft uh, met uh, Mark Bacherman van uh, Argo. We zijn er elke zaterdag en zondagmiddag tussen twee en vijf. Niet met een same old show, maar gewoon met een nieuwe show. Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. joh, de selector en inderdaad de gawe houden on my radio. We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur, vier uur. En dan zijn we nog één uur lang bij je terug op deze zaterdagmiddag. Zandvoort, een hele goeiemiddag en leuk dat je luistert. Hou de radio lekker aan, hè? Kijken. www.zfm-live.nl Of uh, kijken en luisteren kan onder meer ook via onze CFM-apps.